Volgens de asieladvocaat staat de dienst onder druk van de politiek... om zoveel mogelijk asielzoekers uit te zetten. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Alleen in het noorden kans op een enkele bui. Morgen droog en zonnig. Het wordt net als vandaag, morgen ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Nogmaals, goedenavond. Klagen over al die doelpuntloze wedstrijden helpt wel in die houtkampen. Want het is 1-0 geworden voor Willem II. Klein uh, wondertje dus geschiet. Want het zag er niet naar uit dat welke van de beide ploegen ook zou scoren. Maar Joachim, de nieuwe spits van Willem II, heeft eindelijk zijn eerste doelpunt te pakken. Goeie goal. En RKC staat dus achter tegen de buur. Willem II met 1 tegen 0. Ja, je hoopt natuurlijk wel dat ze in uh, onze eigen tijd vallen, Bas Tichler. Ja, ik wilde het net zeggen. Een kinderhand is gauw gevuld, Ronald. Wat ook hier gescoord. Maar inderdaad ook tijdens het nieuws. 0-1 staat er op de borden bij Zwolle. Heracles, dat is geen verrassende tussenstand. Omdat al duidelijk was dat Heracles gevaarlijker en beter was. En uiteindelijk ging hij er na 14 minuten in via de voet van Armen Teros. Dat is overigens pas zijn tweede van het seizoen. Het wordt nu misschien nog erger voor Zwolle. Nou ja, de bal gaat in de richting van Gaurier maar wordt weggetrapt. Door Van Hintem. Die doet dat overigens tamelijk onorthodox. leest met de ogen dicht. En dan blijkt dat Heracles nog een hoekschop op te leveren ook. zwollen is niet goed. Heracles is echt een stuk beter. En staat voor. Vitesse en Heerenveen hebben zich ingehouden. De maanden. Nou, het is Vitesse dat aandringt hoor. En de beste kansen krijgt tot nu toe na 17 minuten nog steeds 0-0. Een schot van Havenaar op de paal en ook een kopbal van dichtbij. Maar nog steeds is het dus 0-0 in Arnhem. Roda VVV is straks op kwart voor negen de late wedstrijd. En er is basketbal, de helder Leiden. Frank Wielaert. Zes minuten nog in het tweede kwart en de voorsprong van Leiden groeit in Den Helder. Negen punten is het verschil nu in het voordeel van Leiden. Dat heeft alles te maken met Den Helder dat wel grote spelers heeft... maar geen uh, voet aan de grond krijgt onder de borden. Rebounds kloppen niet, aanvallen onder de borden krijgen ze uh, niet goed naar uh, de ring. Kortom, Er wordt veel van buiten geschoten en er wordt ook erg veel vandaan gemist. En dan kom je vanzelf uh, als de tegenstander wel gewoon onder het bord zijn punten kan maken... Kom je vanzelf in de problemen. Dat is wat Den Helder op dit moment overkomt, zo'n beetje halverwege het tweede kwart. 29-16 in het voordeel van Leiden. Mike Oldfield en Maggie Riley met Moonlight Shadow. Nog geen doelpunt in Arnhem. Vitesse Heerenveen, reset van de made. Maar Vitesse is wel bijzonder gretig. 21ste minuut, 0-0 inderdaad. Herenveen nu het bal bezit aan de rechterkant van het veld. Aardige actie van Vin Bogason. Is Van Ginkel kwijt, kan dan Pasen naar de linkerkant. Wacht wel heel erg lang. Dan komt ook Ibarra erbij. Vitesse duidelijk de betere ploeg. Met aardige kansen, met name voor Havenaar. Met een schot op de paal, een uitstekende kopbal. En nu buitenspel voor Herenveen. Dat was meters, dus die bal die, uh, is niet veel waard. Gaat ook naast het doel van Veldhuizen maar ik was aan vertellen kan ze dus volop voor uh, Vitesse dat echt bij Vlagen heel aardig speelt. Havenaar was er dus twee keer dichtbij en zojuist een minuut of drie vier geleden Jonathan Reis die zich echt prachtig vrij maakte. Zijn tegenstander dolde en de bal vervolgens rakelings naastgoot. En Zojuist zagen we ook nog een kopbal van Kasia. Dat zijn dus al vier mogelijkheden. Vier echt goede mogelijkheden voor Vitesse. Nu slordig. De bal van Kasia zomaar ingeleverd bij Van Anhold. Dan is het Heerenveen dat aan de linkerkant misschien een aanval kan opzetten. Veel mensen komen nu mee. Koems wordt gevonden aan de linkerkant. Nee, het is de Finse verdediger Rijtala dan de kopbal van dichtbij. De bal gaat over het doel. En zo is het eh, na 22 minuten voetballen 0-0 nog steeds in Arnhem. Raakles voor in Zwolle. Maar doet Peck ook nog wat? Bas? Nou, niet echt. Ze hebben, na 24 minuten is het inderdaad 0-1. Hebben ze één vrij schot mogen nemen in Zwolle. Dat was een bal zoals dat eigenlijk altijd is voor Van Hintem. Die kan dat wel. Dat heeft hij laten zien. Maar daar kwam hij nu eigenlijk niet aan toe. Want de bal ging nog wel een metertje over de kruising. Daar is pas weer niet echt van geschrokken, denk ik. En ja, Erik Lees heeft de zaakjes redelijk onder controle. Heeft mogelijkheden gekregen. Heeft inmiddels ook al vier hoekschoppen achter de rug. En is gevaarlijker, is dreigender. Is ook, vind ik, uh, meer secuur. Het valt ook nu aan met veel mensen. Dat kan ook als je dus maar met drie verdedigers speelt. Want dat doet Bos dus opnieuw. De bal komt er dan met Duarte uit aan de zijkant. Korte combinatie. Dan moet Duarte nu als een soort rechtsbuiten ja, met zijn linkerbeen toch weer naar binnen dribbelen. Dat was eigenlijk wel te voorzien. Dan wordt hij uitverdedigd door Aafjes. Omdat er... Bij Herikles eigenlijk niemand als speelbaar was. Zwolle leidt onmiddellijk weer balverlies. Dan gaan Gaurier en Aafjes naar de bal. En uh, dan blijkt uiteindelijk als die bal over de achterlijn is gegaan. Dat er gewoon een doeltrap volgt. Waar beide spelers hoopvol naar scheizechter Hichelen kijken met de vraag. Is daar een overtreding gemaakt? Nou blijkbaar is dat toch het geval. En is dus die gemaakt door Gaurier. Want uh, keeper Vintjes gaat daar op de plek des onhelst een vrije schot nemen. Dat doet hij na 25 minuten. Hij is dus behoorlijk op de poef gesteld al deze doelman van FC Zwolle. Die dan maar hoopt dat hij met deze doeltrap een nieuwe Zwolse aanval in gang kan zetten. Daarvan heeft het publiek. Het is wel weer vol. Het is gezellig in Zwolle. Er nog te weinig van gezien. Aan de linkerkant wel druk, maar toch controle bij Mokhtar met een hele aardige actie. Die dan nu tussen twee, drie spelers van Herekles uitkomt. Nog aardig overzicht houdt. Probeert Pluim aan te spelen. Dat lukt niet. Bijna rolt die bal door naar Benson. Maar dan zit Heracles ertussen. Kortstondig in dit geval. Want opnieuw neemt Pluim over. Die zou eens kunnen schieten van 20 meter, maar heeft net te veel bewegingen nodig. En schiet dan de bal. Nou ja... Halverwege de helft, halverwege de kornevlag en de doelpaal. Klonk heel spannend, was het niet. Actie was goed. <lacht> Alert gespeeld. Maar als je zo lang nodig hebt om te weten wat je wil, zoals Pluimduur, dan staat er altijd wel even de tegenstander in de weg. En dat was eigenlijk ook nu het geval. Dan moet je gek genoeg, terwijl je tijd zat hebt, toch nog gehaast schieten. En dan krijg je dus dit, die bal gaat meters naast. Dat betekent dus gewoon het doeltrap voor pasveer. Nee, Zwolle kan nog geen vuist maken in de eerste 26 minuten van de wedstrijd. Er komt een statistiekje voorbij, zeilen op even de beeldschermen over het balbezit. Dat is uh, bijna 60% voor Heracles en ook dat verrast niet. Soms wordt een wedstrijd veel leuker na een doelpunt in houdt dan? Soms wel. <lacht> maar nu... <lacht> <lacht> ja, ik kan er niet anders vermaken. maken. Willem 2 is naar het doelpunt, uh, want Willem 2 leidt met 1-0 door Joachim. Uh, uh, achteruit uh, gaan hangen. Daarmee speel je met vuur. Want er kwamen best wel wat kansen voor het uh, team van nu even Roy Hendriksen, Omdat Erwin Koeman ergens hoog boven uh, achter het glas uh, zit. Hij mag in uh, wedstrijdje niet twee uh, coachen. En uh, doet dat dus ook niet, uh, in ieder geval niet lijfelijk op de bank. Maar uh, ja, willem twee moet dus uitkijken dat ze niet te ver achterover gaan hangen. Nu wordt er weer bal zo simpel ingeleverd door Lumu in dit geval. Uh, maar RKC Waalwijk kan nog niet echt uh, profiteren. We hebben grote kans gezien voor Snijder die uh, op deul uh, stuitte. Uh, maar voor de rest heeft uh, RKC Waalwijk ook geen uh, te kunnen breken. 1-0 dus de voorsprong voor Willem II. Zou het de eerste overwinning worden? Eén keer eerder dit seizoen voorgestaan. De openingswedstrijd tegen Nac Breda. Maar ook dat uh, ging verder niet uh, goed. Of ook, nu in ieder geval gaat het wel goed. Want uh, Willem 2 staat nog steeds met 1-0 voor. Als RKC probeert te combineren via Drost. Drost, bal naar Van Mosselveld. Van Mosselveld zoekt en wie uh, vindt hij? Hij vindt uh, Teddy Chevalier. Maar die moet eigenlijk in de spit staan. En kwam helemaal terug. Maar dan heeft Sneijder de bal. Speelt de bal even naar buiten. En dan moet Jozef Zoon er iets leuks mee doen. Speelt hem even terug. ...naar Martina. Martina naar Jeff Stans. Stans probeert een 1 tweetje aan te gaan. Maar dat lukt niet. Balbezit blijft wel. Voor uh, RKC dat wel veel in balbezit is. Maar eigenlijk uh, amper naar voren gaat. Nu ligt de bal ook alweer helemaal op de eigen helft bij uh, Van Mossenveld. Nou, met een paar grote stappen komt hij weer op de helft van Willem 2 En heeft een goede de paas op Chevalier. Maar Chevalier wordt net gestuurd door Filip Haastroep. En zo gaat de bal over de zijlijn. En hebben we 69 minuten gespeeld. En Leiden, de Kruikenzeikers uit Tilburg met 1-0 tegen RKC Waalwijk. Vitesse drukt en drukt, maar reset. Ja, het publiek schreeuwt de thuisploeg ook naar voren. Maar nog steeds geen goals, kansen genoeg al in de eerste 26 minuten voor de thuisploeg. Veldhuizen wordt nu een klein beetje in de problemen gebracht. Maar lost dat uitstekend op. Ook een speler bij de Arnhemmers die de laatste tijd uitstekend in vorm is. Wereldredding nog in de slotfase vorige week tegen Utrecht. Waardoor hij ervoor zorgde dat de Vitesse drie punten meenam. En dus nog steeds bovenin de Eredivisie uh, meedoet. Heel knap op de tweede plaats. 17 punten, 1 punt achterkoploper FC Twente. Zojuist weer een Kans voor Wilfried Boni. Die er al vijf gemaakt heeft voor Vitesse. En nu een corner aan de rechterkant van het veld. Zojuist een uh, corner gezien van Theo Jansen. Bijna in één keer. Uh in de touwen. Dat zijn toch altijd weer hele scherp geplaatste trappen van de linksboot van Vitesse. En nu gaat hij weer zo'n corner nemen. Al die ballen zijn scherp. Nu doet hij toch iets anders. Kwavenaar kopt dan uiteindelijk de man met lengte bij Vitesse. Maar toch duidelijk een metertje over het doel bij Christoffer Nordveld, De uitblinker van Heerenveen uit de wedstrijd van vorige week tegen NAC en Nordveld. Hij ja, neemt alle tijd om die bal dan neer te leggen op de 5 meter lijn. Heerenveen ziet niet echt lekker in de wedstrijd. Dat komt omdat Vitesse het middenveld in handen heeft. De meeste duels wint en gewoon heel simpelweg gretiger is in dit duel. De uittrap dan van de IJslandse keeper wordt achterin opgevangen door Van Aanholt, de verdediger van Vitesse. Dan is er een vrije trap vanwege een duwvoud van Van Aanholt, want bij Heerenveen heb je een Van Aanholt en bij Vitesse een Van Aanholt. Bij de verdedigers vleugelverdedigers. En Vitesse heeft dan nu weer achter in het balbezit met Van der Heijden en Kasia. Maar er moet wat meer tempo in de aanval komen, anders speel je de verdediging van Herenveen niet stuk. En zo bij tijd en wijle is het ook wel slordig wat Vitesse soms in de opbouw laat zien. Veldhuizen paast de bal nu weer naar de linkerkant, naar Van Anhold. Er moeten natuurlijk ook voorin bewelgen worden. Mensen moeten vragen om de bal havenaar, komt dan nu naar de bal toe, weer terug naar Van Anholt. Die speelt hem weer terug naar Van der Heijden. Zo schiet het niet echt op. Is het Herenveen dat Inzakt heel compact speelt met alle linies kort bij bij elkaar op de eigen helft. Nu eigenlijk alle spelers op Jurisiets na. Die staat in de middencirkel. En Vitesse heeft continu het balbezit. Van der Heijden opent nu naar de rechterkant. Daar ligt wat ruimte voor Callas. De Tsjech die kan wat meters maken. Boni komt naar de bal toe. Maar de uh, Paas gaat naar de rechterkant. Gewoon uh, langs de lijn bij uh, Ibarra. Dan weer terug naar Callas. En dan wordt er goed verdedigd door Herenveen. Omschakel moment misschien weer nu voor Herenveen. Met Koems. Paas de bal naar de linkerkant. Daar meldt Jurisiets dicht dan. Maar het is uh, Koems die de bal krijgt. Kans voor Herenveen. Maar er zit nog net een been tussen. Uitstekend verdedigd door Vitesse. Het was van der Heijden die daar een corner moest weggeven namens de Arnhemmers. Ja, het wordt nu toch gelukkig weer wat leuker. Vitesse duidelijk de betere ploeg. Herenveen gokt op de counter. 29 minuten zijn we onderweg. En het is dus nog steeds helaas in Gelderdoom. Want we wachten hier op doelpunten 0-0. Hoe groot is de voorsprong van Leiden inmiddels, Frank Wieland? Nou, die hebben Den Helder inmiddels bijna gedubbeld met nog een minuutje te spelen in de eerste helft. En weer een persoonlijke fout voor Den Helder. Dat gaat nu een beetje de spuigaten uitlopen. Nu komt hij op naam van Max van Schaik. Het is zijn derde... En uh, dat is gelijk het probleem van Den Helder. Al die persoonlijke fouten. Hè, met name voor nou, Max van Schaik bijvoorbeeld. Die is uh, 2,9 meter. 9. En Jeroen van der List die is 2,14 meter. 14. Dat zijn de lange mannen. Dat zijn ook de mannen die je dan verwacht een beetje onder het bord. In de aanval en in de verdediging. En daar komen ze tekort. Daar moet Storm Warren, die, die is maar 2 meter, het een beetje in zijn eentje doen. Hij kan het wel hoor. Want hij komt van Louisiana State University. En dat is een uh, subtop universiteit. Qua niveau in uh, Amerika. En hij was daar een starter in zijn laatste jaar. En zijn uh, uh, mentaliteit hier in ieder geval is prima. Ook naar zijn teamgenoten toe. Hij is een positieve jongen. Dus hij blijft het wel proberen. Maar hij is maar alleen. En dan uh, nou ja, een beetje samen met Mark Hildan de spelverdeler. Maar die is uh, met niemand samen. Die is vooral alleen bezig. Een beetje de show proberen te stelen. Het ziet er allemaal heel aardig uit. Maar het heeft niet zo gek veel nog met teambasketbal te maken. Dat is wel wat Den Helder op dit moment nodig heeft. Een uh, andere nu op de vrije worplijn voor Den Helder. Philip Bach. De Nederlandse Fransman, ook in Amerika opgeleid... via uh, gestudeerd en gebasketbald aan de University of Santa Clara. Hij mag nu op de vrije worplijn gaan staan... en proberen die verdubbeling in achterstand... een klein beetje beter te maken voor Den Helder. Het zorgt ook voor een bedompte sfeer hier een klein beetje in Den Helder... want ze hadden zich hier wat meer van voorgesteld. Maar Leiden is een topploeg in Nederland... en dat voelen ze nu in de kop van Noord-Holland. Philip Bach gooit zijn eerste vrije worp erin... met nog 44 seconden... Op op de klok en die klok blijft natuurlijk stilstaan zolang er niet bewogen wordt op het veld. Die vrije worplijn, dat is een stilstaand moment. Hij gooit keurig allebei zijn vrije worpen erin en dat zorgt ervoor dat ten helder de achterstand een klein beetje verkleint. Maar hij is aanzienlijk 39 tegen 23 in het voordeel van Leiden. Ja. My left got a handle with finesse and no stress would be best. Yeah, a lesson's all just for the best, in which case I'll replace baby girl with the next. Child, I never gave up on you, you never gave up on me. But time turned tricks and did no favors for we. time and tide tried to blind our eyes, but so they'll never catch us cause we are traumatized. No, our demise is not finalized. Cause the sign is not I feel the time is right.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 trying to make it rapping internationally so, uh... things gonna be alright? Van de Babysitter Circus. Pek Heracles, 0-1 en uh, Heracles mag zich uh, hetzelfde verwijten dat het maar 0-1 staat. Daar had al een tweede goal gemaakt kunnen worden. En nu hebben ze de teugels al dan niet beurs. wat laten vieren in de laatste minuten van de eerste helft. En dat heeft dan plotseling het idee dat Zwolle weer wat kan halen. Uh, waar echt wat te halen is, dat is bij Richard. Ja, toch wel verrassend hier hoor in Arnhem. Het is Herenveen dat op 1-0 komt. En wie anders dan Alfred Finn Bogazon? De laatste week al uitstekend op Dreef. Scoorde al drie keer voor Herenveen. Hij maakt hier het eerste doelpunt van de wedstrijd. Wie anders dan Jurisiet staat aan de basis van de aanval. Die over links gaat. En dan met de rechtervoet is hij sneller en attenter vooral dan Van der Heijden. Is het Vin Bogazon die Veldhuizen dus verslaat. En zo leidt Herenveen verrassend in de 37e minuut van deze wedstrijd. Met 1-0 tegen Vitesse. En dan bent u terug in. Zwolle, Zwolle, Herakles 0-1. 38 minuten op de klok. Zoals gezegd, Zwolle krijgt wat geloven dat Herakles de teugels wat laat vieren. Gravenbeek zet de bal voor. Benson neemt hem aan. Dan kan er geschoten worden. Maar ja, wie doet dat eigenlijk? Van Polen zou het moeten doen. Die durft niet. Legt de bal weer terug naar de buitenkant. Komt er opnieuw een voorzet. En die wordt dan weggewerkt door Gaurier. Er is wat paniek zelfs nu achterin bij Herakles. Maar die worden dan gered door de scheidsrechter die een handbal heeft gezien van een van de Zwolle aanvallers. Dat moet dan pluim zijn geweest. En zo is het probleem voor Heracles weer opgelost. Maar het is toch gek om te zien. Zo werkt dat nou eenmaal vaak in de voetballerij. Dat je 20, 25 minuten heer en meester bent. Een goalmaker echt makkelijk twee of drie had kunnen maken. En dat er vroeg of laat ergens een moment komt waarin het wat omslaat. En dan plotseling de thuisclub die niets heeft laten zien. Een grossierde in slordigheden. De bal in de opbouw verloor. Zomaar passes in de voeten van de tegenstander. En dat hij plotseling toch weer... Het gevoel heeft dat het kan. En dat is dus eigenlijk wat we nu zien. Kan Heracles de rug rechten in de slotminuten? Nou ja, Gaurier wordt goed aangespeeld door Bruns. Maar wordt dan eigenlijk door Lachman net nog van de sokkel en van de bal gelopen. dat laatste is vervelender voor hem. Dat levert dan Heracles wel een ingooi op. Aan de rechterkant van het veld, heel dicht bij de cornervlag. Zo krijgt de ploeg het allemaal in ieder geval de gelegenheid om wel met veel mensen op te schuiven op die Zwolse helft. Daar wacht iedereen af. De Wierik komt zelfs mee. Dat is dus een van die nog maar drie verdedigers. Die gaat dan nu als een soort rechtsbuiten een ingooi nemen. Kun je nagenoeg hoeveel mensen er nu in en rond het, straf op het gebied van Zwolle staan. De Wierik kan een end gooien. Daarvoor staat hij daar. Die bal moet dan op het hoofd komen van Armenteros. Dat lukt niet. Wordt weggekopt door Zwolle. Opgevangen weer door Bruns. En dan wil Pluim Bruns wel onder druk zetten. En dat doet hij dan blijkbaar toch zo goed dat die bal helemaal terug gaat naar de keeper is dat Bruns in de middencirkel staat eigenlijk. En de doelman staat nu buiten zijn straf En die kan dan alle tijd nemen om te kijken waar hij met die banden toe wil. Paas komt, Armitteros wil doorkoppen, maar zeilt eigenlijk onder de bal door. Dan doet Aafjes eigenlijk hetzelfde. Dan schiet Van Hint op de linksbek de bal tegen Gaurier op en is hij hem kwijt. Er roept naast mij op de tribune iemand nu heel hard wissel. Uh, daar kan ik me iets meer voorstellen, want Van Hint speelt bepaald geen gelukkige wedstrijd zoals wij dat dan... Plachten te noemen en dan uh, wordt er een overtreding gemaakt door Gaurier. Op uh, dat is Ascente en krijgt Swolle alsnog een vrij schoppen daarmee de bal terug. Nou ja, Swolle uh, heeft dus zo'n fase gehad van 5, 6, 7 minuten waarin de ploeg. Wat uh, meer body toonde en wat vaker op de helft van Heracles kwam. Dat heeft niet echt heel veel kansen opgeleverd. Maar geeft de wedstrijd plotseling toch een wat spannender aanzien. 0-1, dat is nog wel altijd te voorkomen. Terechte voorsprong voor Heracles. Willem 2 weer terug tegen de muur, Andy? Nee, dat valt uh, heel erg mee. Maar nu moet het dan gaan gebeuren voor RKC-Waalwijk. Want 1-op-1 uh, achterin. Een uh, verdediger eruit namelijk. En een uh, middenvelder erbij. Uh, naja is zijn uh, naam. Maar Willem 2 is weer in de aanval. En met name één man. De doelpuntenmaker bevalt me best. Vorige week ook al. Dat is een goede voetballer, die spits Joachim de Luxemburger. Dit is Huscher die weer een noodbal heeft. Het, het schijnt een hele goede voetballer te zijn. En ik heb hem ook wel goede wedstrijden ooit zien spelen. Maar... Uh, dit seizoen, gehaald door Willem II, laat hij nog heel, heel weinig zien. Heel veel slechte ballen en dat moet juist zijn kracht zijn, de, de passing en de, de voorzetten. En dat uh, komt maar niet aan, dat wil maar niet lukken. 1-0, nog acht minuten te gaan in uh, deze wedstrijd. Waar Willem II dus toch wel verrassend op voorsprong staat. Stel ze winnen, dan gaan ze over Rode heen, over Nak heen, over Pekswolle heen. En dan kom je een beetje uit die onderste, nou ja, onderste regionen. Kijk, in deze situatie, na 7-8 wedstrijden, staat alles ook beneden heel dicht bij elkaar. Maar een eerste overwinning, dat is altijd zo belangrijk. En dat weet Jurgen Streppel. Overigens ooit speler van RKC, maar nu trainer dus van Willem II. Weet dat donders goed. Vrije trap. Voor datzelfde Willem 2. Met nog 7 minuten te gaan. Haastroep die de bal in de diepte gooit. En weer zit die Jorg die uh, het komt nu wel wint. Maar dan komt zoet goed uit zijn doel en kan de bal uh, oppikken en meegeven aan Van Peppe. En we gaan nog een uh, denk ik uh, pittige slotfase in. Waar in ieder geval RKC het gaat proberen. Uiteraard. Want ze staan met 1-0 achter tegen Willem 2. En nu uh, is het zeker alleen maar Vitesse uh, tegen Heerenveen uh, Risset. Nee, juist niet. Juist niet. Vitesse oh. is uh, ja, wat van slag hoor. Na die goal. Herenveen duidelijk wat beter in de wedstrijd gekomen. Zojuist weer een mogelijkheid uh, gezien voor de ploeg van Marco van Basten. Die zich ook uh, nu eventjes uh, meldt in zijn vak. Even is gaan staan. Lang heeft gezeten in zijn uh, kuipstoeltje. En ziet dat Herenveen uh, dus op 1-0 staat. En weer met een uitstekende combinatie nu op de helft van uh, Vitesse. Met Judiciets. Heeft twee afspeelmogelijkheden. Kiest voor Finn Bogasson. Die zou kunnen schieten. De bal wordt geblokt door Van der Heijden. En dus het uh, gevaar weg. Er wordt gemopperd hoor. Op de... De want Vitesse dat het eerste half uur zo aardig speelde. Veel kansen kreeg. Maar de rust niet had voor de goal. Dat staat nu dus ineens in haar eigen Gelderdom achter. Reis probeert te steken op uh, Boni. Maar dat wordt dan weer goed doorzien door Amon Somer. Heerenveen dat dus met uh, drie centrale verdedigers eigenlijk speelt. Gouwe Leeuw, Zomer en Kruiswijk. En aan de zijkant van Aanholt en Raitala. En Van Basten wil graag dat die vleugelverdedigers diep spelen bij balbezit. Een beetje zoals dat in de Bundesliga in Duitsland ook veel gebeurt. En het doelpunt kwam ook via Raitala tot stand. Djuricic was degene die aan de basis stond. Raitala met de voorzet, de Devin vanaf de linkerkant. En toen hing de bal toch zomaar tegen de touwen. En dus leidt Herenveen verrassend in deze wedstrijd. Djuricic nu weer voor Herenveen diep op de helft van... Vitesse van Arnold. Vitesse, dat heeft het eventjes niet meer. Heerenveen uh, het meeste balbezit. Bal van uh, Gouweleeuw gaat richting Bogason Die raakt hem ook wel met zijn hoofd, maar niet goed. Gaat in de handen van Veldhuizen. 42 minuten gevoetbald en Vitesse staat dus achter in het eigen stadion. Met 1-0 tegen Heerenveen. Hoe lang duurt de eerste helft nog bij jou, Bas minuten ruim. Uh, en Zwolle heeft echt wel het gevoel dat er wat kan. Dat is wel echt grappig. Ik vertelde dat al. Dat heeft uh, geresulteerd in, nou ja, niet zozeer mijn woorden, maar het wedstrijdbeeld wel geresulteerd in een gevaarlijke kopbal van Broers uit een hoekschop. Die kopt er maar echt voor langs. Nou, van is Herikles toch wel een beetje geschrokken. Bos heeft zich een paar keer buiten de Dukoud gemeld om schreeuwend zijn manschappen te vertellen wat ze wel en niet goed doen. En het is dus in deze fase meer fout dan goed. Nu ook Bruns, die een prima wedstrijd speelde tot dusver. wel zomaar bij een van zijn tegenstanders in, Moktar. Die krijgt dan geen controle over de bal, zodat uiteindelijk Heriklis met de strik vrijkomt. Nu Broers en aan de zijkant al gevonden. De linksback Bart van Hintem. Van Hintem in de middencirkel gepaasd, niet zo moeilijk naar Ashente. Dan gaat de bal terug naar Avius en aan de rechterkant is Schravenbeek aan speelbaar en komt Zwolle weer. Ook de rechtsback van Polen durft nu mee. Dat geeft eigenlijk ook wel vaak wat aan dat die vleugelverdedigers er overheen durven te komen. Als daar de kans toe is en van Polen, die heeft dat 20 minuten niet kunnen doen. En nu wel paas diep in de hoofd dat Mokhtar achter de bal aan kan. Nou, achter de bal aan lukt wel, maar die wordt toch door de verdediging van Heracles via Wierik weggekopt. En dan neemt de ploeg uit Almelo weer over en kaatst Bruns de bal terug op Overtoom. Overtoom schrikt wat van de aanwezigheid van Gravenbeek op de eigen helft. En speelt de bal dan maar, om zeker te zijn, terug naar Pasveer weer die het dus drukker heeft gekregen. In de laatste 10, 15 minuten. Op die kopbal van Broersen zou hij geen antwoord hebben gehad. Maar de bal zeilde dus echt een half metertje naast. was een knappe kopbal. Broersen kan goed koppen. Dat heeft hij wel vaker bewezen. U hoort op de achtergrond en misschien wel op de voorgrond. Want het was best luid, dacht ik. Dat de extra speeltijd minimaal 2 minuten bedraagt in Zwolle. Als er dan nog een overtreding volgt van Dorda. De verdediger aan de linkerkant. Die krijgt daar denk ik een gele kaart voor van scheidsrechter Hichter. Dat is inderdaad het geval. Dat is de tweede gele kaart in deze wedstrijd. Asiento kreeg er ook al een. Dat zijn kaarten zonder gevolgen overigens. Deze is uh, Pluim het slachtoffer van. Dat levert dus Zwolle een vrij schop op. Er staan er wel twee op scherp. Dat zijn Lachman aan de ene kant en Vierik aan de andere kant. Dat is ook knap. Na zeven wedstrijden dat je al vier gele kaarten achter je naam hebt. Maar goed, dat kan... Heer van Bommel bij PSV over meepraten als geen ander. Vrij schot voor Zwolle wordt uh, genomen. Dan, ja, dat begrijp ik dan niet. Dan gaat die bal terug naar Lachman. Er staan er nu vijf voor het uh, doel te wachten tot een lange bal komt. Die komt er dus niet. Dan moet Lachman de bal weer terugbrengen naar de rechterkant. En loopt er een aanval over de grond. Dat kan natuurlijk ook wel goed zijn. Maar de koppers stonden eigenlijk al te wachten. Lachman opnieuw. Op de helft van de tegenstander. Hij is centrale verdediger. Goede trap zeg. Helemaal naar de andere kant van het veld. Mokhtar. Linksbuiten even nu. Dat is hij eigenlijk ook wel, maar zo diep speelt hij niet altijd. Er komt een voorzet die onderweg wordt aangeraakt. Benson wil naar de bal. Dat lukt niet. Broersen komt die bal dan opnieuw in de richting van Benson. Dan komt de bal weer terug. Komt eigenlijk niemand tot de schot. Van Polen neemt de bal aan. En dan wordt Gravenbeek aan de zijkant gezocht door Asiento. Maar die had de bal misschien beter wat opportunistisch het kunnen brengen. Want ook nu stonden daar weer veel mensen. Zwolle probeert het zo nu en dan wel voetballend. Maar moet uh, misschien dat af en toe eens laten varen om daar als er de kansen er zijn... Ook de bal is wat rechtstreeks dat strafhoekgebied in te krijgen. Nu doet uh, van achteruit Aafjes dat wel. Komt de bal bij Benson terecht op 20 meter van het doel. Die kiest dan de buitenkant en draait om en is aanspeelbaar. Gravenbeek moet lopen, punt van het strafhoekgebied. Aschenten zou kunnen schieten van afstand. Die bal wordt van richting veranderd en daardoor ligt bijna pas weer in de verkeerde hoek. Die krabbelt nog over hem naar de andere kant. Maar ziet dat de bal langs zijn doel gaat wel ten koste van nog een Zwolse hoekschop. Daarmee is de hoekschoppenverhouding die na een half uur 4-0 was... In het voordeel van Herakles weer gelijk getrokken. 4-4. En dat zegt eigenlijk alles. De hoefschok komt: Indraaien de bal van Asciënte. Die lijkt met te hart. Die is zelfs veel te hard en gaat het strasselgebied weer uit. Bijna rust. Sterker nog, rust 0-1. Als ik het allemaal zo hoor, dan kan het wel eens dat de leukste wedstrijd zitten kijken, Richard. Ja, het is zeker een leuke wedstrijd om na te kijken. Maar nu een hoop gefluit en gemor toch vanaf de tribunes. Want Vitesse staat achter en de scheidsrechter van vanavond Richard Liesveld heeft gefloten voor het rustsignaal. Het is dus uh, wat betreft de eerste 45 minuten voorbij hier in Gelderdoom. Toch wat teleurstellend natuurlijk voor de thuisploeg dat in het eerste halfuur heel wat kansen kreeg en ook best heel aardig voetbalde. Maar Heerenveen, één goede uitbraak. Één kans, één goal. Daarna nog meer kansen gezien voor de ploeg van Marco van Basten. 0-1 dus bij rust. En de goal kwam ...op naam van Alfred Vin Bokason. Hoe lang moet Willem 2 nog wachten op zijn eerste winst in die houtkamp? Anderhalve minuut, plus extra tijd. 1-0 de voorsprong voor Willem 2. Het is nu even met de rug tegen de muur voor Willem 2. En Rico Drost speelt de bal naar voren. En de bal komt bij Mart Lieder terecht. En uh, invallen maar raakt de bal meteen kwijt aan uh, een van de betere spelers aan de kant van Willem II Haastroep. Die het uh, goed heeft gedaan als verdediger. En de absolute uitblinker geeft nu weer een paas. En daar is Jeroen Zoet heel ver uit zijn doel op die paas van Joachim. En net op tijd voordat Jan heel gevaarlijk kon worden. Maar die uh, doelpuntenmaker, die Joachim, die uh, vorige week hij hem al tegen Pek Zwolle. Toen kon hij nog niet scoren. Maar zijn eerste doelpunt is een feit. en Het kon dus de matchwinner zijn. Want de 89ste minuut hebben we gehad. We gaan kijken zo meteen naar de man met het bord beneden waar de minuten op komen te staan. Het digitale bord waarop staat hoe lang Jurgen Streppel die af en toe aan die zijlijn het niet meer heeft van de spanning. Nog moet wachten op de eerste overwinning. En ik vind het echt een verdiende overwinning. Niet vanwege het geweldige spel. Want dat hebben allebei de ploegen niet laten zien. Maar de inzet bij Willem II was... Uh, uitstekend en hebben hard geknokt. om deze mogelijke drie punten over de streep te krijgen. Nu raakt Joachim de bal kwijt. Maar het uitverdedigen is ook niet echt lekker in de eerste instantie. En dan uh, is er wel balbezit en is het uh, gevaarlijk. Als Chevalier weg is. Teddy Chevalier gaat lopen met de bal. De topscore met vier doelpunten wordt van de bal afgelopen. Maar krijgt een vrije trap mee. En Haastroep krijgt een gele kaart. En uh, dan krijgen we een vrije trap. En die ligt. 7 meter, meter of 10 buiten het strafschroepgebied. Een meter of 25, dus van het doel van keeper David Meul. We hebben de. Nee, het is de gele kaart voor Huscher volgens het scorebord. Maar ik dacht dat het Haastroep was die de gele kaart kreeg. Laten we daar maar van uitgaan dat het Haastroep was. Want mijn uh, uh, idee is uh, wat dat betreft uh, waarschijnlijk iets beter. Omdat Haastroep hem van de scheidsrechter Nijers ook voorgeschoten kreeg. De vrije trap gaat genomen worden. Daar staan bij. Onder andere Naja. Een uh, goede vrije trappennemer. Die kan uh, de invallen. Die kan dat doen. Een uh, muur van de of uh, vijf. Maar het is met uh, links prachtige vrije trap. En een Tito-redding. Geweldige redding op de vrije trap. Van Sander Duits. Die ging echt de kruising in. Maar een ongelooflijk knappe redding van. Keeper Mul lijkt erop dat de drie punten in uh, Tilburg blijven. Ik dacht dat ik een minuut of vier, vijf, ja vijf minuten extra tijd zag. Meul heeft weer de bal. Nog een minuutje of vier is het billen knijpen voor Willem T. Maar ze staan met 1-0 voor. Nou, dan kunnen we wel even terug naar het basketbal. Frank uit? Dan zijn we net weer begonnen aan uh, het derde kwart... Na een uh, korte onderbreking waarin met name uh, de coach van Den Helder het een en ander te vertellen had. Dat is zo'n moment, namelijk in de rust dat je de statistieken onder ogen krijgt. In het voetbal hebben we daar niet zo gek veel mee met statistieken. Maar hier is het toch vooral uh, feitelijkheid van de cijfertjes. Die het vermoeden al doen onderstrepen. Ik heb al gezegd, Den Helder schiet geen drie punters. 0 op 14 staat er keihard op uh, het cijferlijstje. Tegen 2 op 7 van uh, Leiden. Dat is ook niet heel geweldig. Maar toch al gauw een heel stuk beter als je er al een paar uh, raak schiet. Eindelijk weer eens een score vanaf het veld van onder het bord. Nog misschien wel veel belangrijker van Jeroen van der List zijn eerste twee punten in de wedstrijd. Hij gaat weer wat minuten spelen nadat hij in de eerste twee kwarten al tegen drie persoonlijke fouten uh, opliep. Dat is een groot probleem. De hoeveelheid fouten van Den Helder gaat in het tweede deel van deze wedstrijd parten spelen. De, het gebrek aan rebounds, ook omdat die, die lange jongens allemaal in de foutenlast zaten... Uh, is een enorm beeld vanuit de, de eerste helft. Dat wordt onderstreept. 11 rebounds slechts voor Den Helder tegen 19 voor uh, Leiden. En dan heeft Arvin Slachter ook nog geen punten gemaakt. Dat is toch degene die als Leiden het moeilijk krijgt... Uh, ook nog eens punten gaat maken. Nou, dat is dus duidelijk ook nog niet nodig geweest. We zijn twee minuten bezig in het derde kwart. En het is aan Den Helder om in ieder geval iets aan het spelbeeld te doen veranderen. Om het publiek wat enthousiast te krijgen, achter de ploeg te krijgen. Dat wil niet zeggen dat je dan van Leiden gaat winnen. Maar dan maak je er in ieder geval weer qua beeld een wedstrijd van. Dat is het op dit moment niet. Met nog acht minuten te spelen in het derde kwart... is het 45-26 voor Leiden in Den Helder. Vijf minuten extra tijd maar liefst in Tilburg. En die houdt kan. Ja, er is wel bijna drie minuten van uh, voorbij. Terwijl we hebben een gele kaart krijgen voor Sander Duits. Na een pittige overtreding en meteen een opstootje. Heren, heren, het is, uh, het is slechts voetbal. En uh, er wordt wel even flink tegen elkaar gescholden. Dat gebeurt al een tijdje. Uh, net ook bij een overtreding op keeper Meul. Het uh, was ook een uh, niet prettige overtreding van Mart Lieder, uh, invaller. Uh, Maandijk ging Piqué enorm uh, tekeer tegen zijn tegenstander. Ik kreeg daarvoor de gele kaart nu een gele kaart voor Sander Duits. Nijhuis die goed gefloten heeft. Heeft de vrije trap natuurlijk ook aan Willem II gegeven. Ja, drie minuten zijn er voorbij. Uh, ruim. En uh, de tijd tikt door. Willem 2 leidt met 1-0. Het het in de 54ste minuut, dus 9 minuten naar rust, van uh, Joachim de uh, Luxemburger. En dan is de bal weer naar voren geramd door Willem 2. En uh, oh, oh, oh, wat staan ze zenuwachtig te doen. John Veskes aan de zijkant. Mister Willem 2 mogen we wel noemen. Een van de assistenten van uh, Jurgen Streppel. Die heeft het niet meer, die houdt het niet meer. Die zit op zijn stoel voor, de, voor zover dat het mogelijk is te, te, te beven en te bibberen. En dan staat hij weer op en dan gaat hij. ...die weer zitten, terwijl Willem II nu gewoon balbezit heeft. En de bal uh, breed gaat naar uh, Ippol, Ricardo Ippol. Ippol de bal naar een andere invaller, die goed invalt, Jan En dan gaat de bal via Van Peppe over de zijlijn. En kijk ik uh, naar de klok en dan uh, hebben we nog maar een anderhalve minuut te gaan. En heeft uh, Willem II via... Jan een inborp. Dat gaat lang duren. Nee, hij uh, gooit hem toch maar snel naar voren. Hij krijgt hem uh, terug bij de cornervlag. En dan gaan we dat bekende ritueel krijgen bij de cornervlag. Wie raakt de bal? Het is, uh, die bal gaat nog niet eens uit. Want het is uh, Van Peppe die hem krijgt. En die krijgt dan ook een klein duwtje door uh, Ippel. En uh, mag uh, RKC even vrije trap gaan nemen. Jeroen de Zoet, de keeper, gaat dat doen. We hebben 4,5 minuut ruim gehad. Van de vijf minuten blessuretijd. Maar ik denk dat het 6 minuten wordt. Omdat er nog een blessurebehandeling voor de keeper is geweest. Als Haastroep de bal heeft. Die moet hem in de diepte spelen. Doet dat slecht. Oh, dat was een uh, mogelijkheid hoor. En nu de mogelijkheid aan de andere kant. Goed uh, verdedigd. En ook nog buitenspel geconstateerd. En dan kijk ik weer naar John Veskes. En ik kijk naar Jurgen Streppel. Die staan nu allebei. En dan is het afgelopen. Dan is Nijhuis... De man die fluit voor het laatste scheidsrechter en is er enorme vreugde alsof er een landskampioen binnengehaald is in Tilburg. Want de eerste overwinning voor Jurgen Streppel en zijn man is een feit. Het doelpunt van Joachim in de 54ste minuut zorgt voor een burenoverwinning. Want daar, dat telt ook nog mee hier. 1-0 overwinning op RKC uit Waalwijk. In Tilburg zijn ze blij, want Willem 2 wint met 1-0.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 So fine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 James Taylor en Carly Simon, how sweet it is to be loved by you. Nummer 16, Roda, met 4 punten. Nummer 18, VVV met drie punten. Dat is het Limburgse voetbal, Filip Koken. Ja, maar met uh, de overwinning van de nummer 17, Willem 2. Zitten we dan nu toch wel echt in de grauwste spelonken van het degradatievoetbal in de Eredivisie. En een Limburgs onder ons Ja, sportief kan het bijna niet slechter bij eh, beide ploegen. En dit is dus echt een wedstrijd onder hoogspanning spanning voor zowel Rode JC als VVV. De nummer 16 dus tegen de nummer 18. Tenminste, dat was het voor dit weekend. Piemans is weer fit, Malky is weer fit na een enkelblessure. Dat zijn dan de mensen die weer nieuw in het team komen bij Rodi SC. Daarvoor blijven aan de kant Kadar. Hij is geschorst. En Wielaert, die is geblesseerd aan de enkel. En dat betekent dat uh, uh, Brood, de trainer, een geheel nieuw verdedigingscentrum heeft moeten opstellen. Hij heeft Danilo Pereira, de Portugees, na de laatste linie gehaald. Heeft daardoor noodgedwongen op zijn team een beetje moeten wijzigen. Ja, en wijzigen, daar zullen ze niet op tegen zijn bij Roda. Na de 3-2-nederlaag bij Groningen en daarvoor de beker-nederlaag tegen Peck Zwolle. En VVV deed het nog slechter na de 6-0-nederlaag tegen PSV. En ook een beker-nederlaag tegen de Goat Eagles. Dat werd helemaal als een mokerslag in ontvangst genomen door VVV. Vuurwerk genoeg hier bij Roda JC. En dat moet dan straks ook maar op het veld gebeuren. En Vvv, de ploeg van Ton Lokhoff, heeft helemaal de opstelling helemaal aangepast. Kennelijk was er geen vertrouwen meer in de basisopstelling zoals die was begonnen tegen PSV. Sijp speelt uh, uh, niet meer. Uh, Reuzelen speelt niet meer, Joppe speelt niet meer, Turk speelt niet meer. Forstermans, Ami en Rado Safjewits, wel Zijp overigens wel hoor. Forstermans, Ami en Rado Safjewits komen dus in de ploeg. Nofor is geschorst na zijn twee onhandige handsballen tegen PSV en wordt vervangen door Bergkamp. We hebben 17 nieuwe spelers dit seizoen in de selectie zien bij VVV. Het is nog altijd geen geheel voor wie de wedstrijd heeft gezien van VVV. Maar ook Roda is nog altijd niet op dreef. Ja, wie, wie eindelijk komt eens tot goed voetbal? We gaan om uh, kwart voor negen beginnen bij Roda J.C. tegen VVV. Twee wereldtitels en brons bij de Olympische Spelen in Weymouth deze zomer. Dat zijn de belangrijkste successen die het zeilduo Lisa Westerhoff en Lopke Berkhout boekten. Berkhout was eerder met Marceline de Koning ook al succesvol. Olympisch Zilver en drie keer wereldkampioen. Vandaag maakten Westerhoff en Berkhout bekend dat ze ermee stoppen. Dat Westerhoff niet meer gaat zeilen als het er al aan te komen, maar dat Berkhout stopt is verrassender. Verslaggever Floris van Hoorn was bij hun laatste persconferentie. Test, test, test, Er staat hier water op tafel. Enorm volwassen topsporters met een hele duidelijke doel voor ogen. Echte sportmensen in hart en nieren die uh, nou in ieder geval het zeilen echt niet naar één, maar wel twee of drie niveaus hoger hebben getild ja, Ik vind het gewoon een professioneel en een heel bijzonder team. En het is machtig mooi om te zien hoe de coach, Chaco uh, veel experts erbij haalt. Uh, ja, de twee die dan samen zijn gekomen en samen tot twee wereldkampioenschappen en Olympisch Brons zijn gekomen, onwaarschijnlijk goed. Goedemiddag allemaal. Uh, als jullie een plaats willen uh, zoeken en nemen, dan uh, gaan we beginnen. Uh, de afgelopen uh, jaar uh, krijg je een bepaald gevoel over hoe, hoe, hoe je topsport uh, bedrijft. Uh, en kriebelen er ook wel eens wat andere dingen. Wanneer is het uh, besluit voor jezelf gevallen? Nou ja, gedurende, gedurende het jaar uh, werk je wel naar een, bepaald, een bepaalde beslissing toe, maar of die daadwerkelijk ook gaat vallen na de spelen, uh, ja, daar, daar was ik nog niet van overtuigd, uh, maar een, uh, een teken was wel mijn gevoel op het podium in, uh, in China, 2008, was direct uh, ik ga nog vier jaar door en dat was nu, uh, nu niet zo. Ik vond, uh, vond het uh, op zich, uh, ik was heel tevreden uh, met onze bronsmedaille medaille en uh, ja, de, de long nu iets anders. Berkhout en Westerhof oh, en dan gaan ze. Yeah. Ze doen het. En op deze manier pakken ze het brons. Hou die Brazilianen achter je. Ja hoor, dat gaat lukken. Dat gaat lukken. Het brons is voor Berkhout en Westerhof blij dat erop zit. Nou, blij niet, want het is natuurlijk wel. Het is fantastisch om 365 dagen per jaar, dag in, dag uit, met je team, met dat ontzettend toegewijde team, te werken naar dat ene doel. Dat geeft heel veel energie. En dat is wel iets heel moois in je leven. En dat valt nu weg. Dus nee, ik ben niet blij dat het voorbij is. Maar aan de andere kant geeft het me nu wel heel erg veel ruimte voor een nieuwe fase in mijn leven. En ook wel dingen die ik echt gemist heb. Want ik heb heel weinig tijd voor mijn familie en, en mijn vrienden gehad. Ook omdat ik natuurlijk de combinatie werk en, en topsport maakte. En... In die zin ben ik wel blij dat het voorbij is, dat ik echt nu een nieuwe fase in kan gaan en daar ook echt energie en tijd voor heb. We zijn er bijna. Marcelien de Koning en Lotte Berghout. sportploeg van het jaar 2005. Kom naar voren. Wat een carrière. Bedenk het en je hebt het gewonnen. Ja, als je ziet uh, ook hoe we de afgelopen jaren uh, vanaf 2009 onze campagne hebben gevoerd... dan hebben we weer hele mooie resultaten gehad. Maar ook naast de resultaten gewoon een, een prachtige tijd en ontzettend genoten. Uh, en dat, uh, dat heeft heel veel energie uh, gegeven en uh, dat, uh, ja, dat neem ik gewoon altijd mee, die, die mooie ervaring. Maar en alle mooie dingen komen een einde. Je kan wel eindeloos uh, door blijven gaan, maar beter dan dit... Uh, werd het niet en wordt het niet. Dat hebben Lisa en ik uh, iedere keer weer tegen elkaar gezegd. En dat zei uh, Lopke Berkhout tegen Floris van Hoorn. We gaan naar uh, de tweede helft bij uh, Pek Zwolle tegen de Pas tegen. Heer de... Aaklijs had het uh, op een 1-0 voorsprong. Tweede minuut van de tweede helft. En een hoekschop van uh, Pek Zwolle die de handen verdwijnt uiteindelijk van... Remco Pasveer er is aan beide kanten gewisseld. Maar heb ik eigenlijk wel tijd om dat te vertellen. Want Pasveer met een snelle uittrap probeert in één keer de bal bij Armateiros te krijgen. Dat lukt niet. Omdat de deur op het juiste moment wordt dichtgegooid door Lachman. En als uh, dat gebeurt, of van Polen is dat trouwens. Dan blijkt dat hij ook nog wordt vastgehouden door Armateiros Dat er een vrij schop volgt voor Peck Zwolle. Uh, de wissels dus. Narsing, de grote broer van. In het elftal gekomen voor Broersen bij Zwolle. En aan de kant van Heracles Dorda. De verdediger. Vervangen door zijn landgenoot Paljits, Twee Duitsers. Zo komt de ene verdediger voor de andere. Maar Dorda had al geel. En als je maar met drie verdedigers speelt. Kan ik me voorstellen dat broers, of dat uh, Bos dat een beetje link vond. De bal zit voor Zwolle nu. Aan de rechterkant van het veld. Waar hij uiteindelijk voor de voeten komt van Narsing. De nieuwe man dus. Speelt hem terug naar Van Polen. Van Polen naar Lachman. Die halverwege zijn eigen helft. Nu eigenlijk met de bal aan de voet staat te zoeken. Waar hij mee met dat ding naartoe zou kunnen. Dan speelt hij diep. En wordt hij weggekopt door Heracles via Kwanza. Het gekke is toch eigenlijk dat ik... Daar hadden we het in de rust met wat collega's ook over. Dat iedereen het er wel over eens was. Dat het na een half uur, nou ja, dat heb ik verteld, 0-2 of 0-3 kan staan. En dat Herakles het zich daarna allemaal een beetje laat gebeuren. in het laatste kwartier. Dat heeft Zwolle echt moed gegeven. En ik heb de indruk dat Zwolle maar besloten heeft. om op de ingeslagen weg verder te gaan. in het begin van de tweede helft. Want in die tweede helft, en ook al zijn we pas 3,5 minuten onderweg. ligt die bal meer op de Almeloze helft dan op de helft van Zwolle. Vrije schop nu net over de middenlijn. Asiënte, de Marokkaan, middenvelder, mag dat gaan doen. Er staan er van Zwolle nu. Vijf net buiten het strafselgebied van Herikles. Daar komt de bal nu in. Veel te hard, veel te snel. Maar hij heeft geluk te nemen van de vrije schop. Want Scheidt zich de Higgler was er nog niet klaar voor. En dus mag het opnieuw. Dan moet je niet mopperen. Herikles heeft de gelegenheid nu nog wat extra seconden om de boel op de plek te zetten daar achterin. En dan komt de vrije schop opnieuw. Dit keer gaat hij terug. De middencirkel in zelfs. Aafjes aan de bal. Dan ben ik altijd geneigd om een voetreis naar Rome te zeggen. Maar dat was echt een andere Aafjes. Deze heet Gerard en Voetbald. En Lachman krijgt nu de bal toegespeeld. Dat is dus ook een verdediger. En dan zijn we eigenlijk weer helemaal terug bij af. Maar Zwolle heeft wel de bal. Zwolle wil. En ik ben heel benieuwd of Zwolle ook kan. En ik ben heel benieuwd of Herikles zich herstelt. na nou, dat hele goede. Eerste half uur, dat hele zwakke laatste kwartier. Ai, dit is een foutje van Lachman die de bal zomaar inlevert bij Everton. En dan komt er een counter van Heracles. Everton weg aan de linkerkant van het veld. De bal komt voor de goal. Daar is Overtoom niet. De bal komt nog wel bij Everton terug. En dan staan de twee helemaal vrij. Nou, daar komt hij. Armenteros laat het dan over aan Overtoom al oh, wat een geknoei van Heracles. Het schot van Everton gaat dan uiteindelijk naast. En eigenlijk in het tijdsbestek van 20 seconden krijgen ze na dat balverlies van Lachman... 2-3 open schietkansen. Maar niemand doet het eigenlijk. En iedereen twijfelt en wil het aan elkaar geven. En laat de kans uiteindelijk voorbij gaan. Heel slecht uitgespeeld door Heerenkwijs. Dit had 0-2 moeten zijn. Maar dat heb ik eerder gezegd vanavond. <laughs> We gaan naar een degradatieduel. De Limburgse topper, Roda VVV. Filip Koken. Waar VVV tot nu toe in een wedstrijd die al vijf minuten oud is. het uh meeste balbezit heeft. Daarover niet al te veel mee doet. Maar Roda doet er zo mogelijk nog minder mee. Het is heel moeilijk tot nu toe om een teamgenoot te vinden. Nu een brede paas van Ricky van Haren... Op Ami, de rechtsbek van VVV. Die nu het na nadat sterker nog uh, penetreert van Rode JC. Maar dan een slechte paas geeft. En nu kan Roda weer vandoor met de bal. Waarbij Malki wordt aangespeeld in de punt van de aanval. Nu steekt uh, uh, Roda de middenlijn over via Nemet En komt daar al de tweede gele kaart van de wedstrijd. Na een uh, behoorlijke ingreep. Even kijken van uh, wie is dat. Dat is volgens mij... Uh... Uh, Radostavjević inderdaad, Radostavjević die vergrijpt zich aan uh, um, aan uh, en uh, die krijgt dan gele kaart. Dat is al de tweede gele kaart nadat David de Beulen eerder wildschut neerlegde. Wildschut die er uh, heel snel uh, voorbij was. En de middellijn overging. En eigenlijk ja, de eerste, voor de eerste in de wedstrijd de achterlijn had kunnen bereiken om een goede voorzet af te leveren. En dat ze dan ook de eerste vloeiende aanval zijn geweest van de wedstrijd. Maar ja, de beulen die voorkwam dat met een vliegende tackle. En zo hebben we al twee gele kaarten tot nu toe gehad in deze wedstrijd die nu zeven minuten oud is. VVV voetbalt tot nu toe iets makkelijker. Roda ploegt, Roda werkt. En, uh... Roda kan elkaar bijvoorbeeld niet vinden als Biemans een bal helemaal uh, verkeerd raakt. En over de zijlijn schiet, Dan gaat Malky wel even applaudisseren om aan Biemans duidelijk te maken dat het gaat om de intentie. En dat hij het in ieder geval goed bedoelt om een team groot te bereiken. Nou ja, zover is Roda op dit moment wel afgedaald qua spelniveau dat daarvoor al geapplaudiseerd wordt. Want het gaat niet best. 7,5 minuut tot nu toe gevoetbald. We hebben een uittrap van de doelman Nicky Mapa van VVV. Nog veel verheffens is er niet gebeurd. Vitesse Heerenveen, Rieset van de maanden. Zevende minuut, tweede helft. Vitesse dus op achterstand. Maar nu de grote kans is het buitenspel. Wilfried Boni, het is 1-1. Het is 1-1. En wie anders dan de Iforiaan Wilfried Boni. Knap uitgespeeld door Vitesse. Maakt hier het doelpunt in de 53ste minuut. Vitesse vanaf het begin van de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker. En het stadion hier in Arnhem, de Gelredoom, ontploft. Want de mensen willen zo graag dat Vitesse bovenin blijft. De combinatie is uitstekend door de as van het veld. En uiteindelijk is het Boni van dichtbij... die de keeper van Herenveen Noordveld, klopt. Jansen, bij hem begint het allemaal. En via Van der Heijden gaat de bal. En toen was de verbinding weg. We hadden al eerder even verbindingsproblemen. Vandaar dat u nog niet veel hoorde uit Arnhem. Maar Boni heeft dus gelijk gemaakt bij Vitesse Heerenveen. Den Helder tegen Leiden, het basketbal Frank Wiedart. Ja, we zitten tussen het derde en het vierde kwart in... En, uh... Nou ja, het positieve nieuws is dat Den Helder net niet gedubbeld staat tegen Leiden. 66-34, maar Den Helder krijgt geen poot aan de grond in deze eerste wedstrijd. Stel je voor, een jaar geleden ga je dol enthousiast aan de slag met uh, weer een nieuwe eredivisieploeg in basketbalstad Den Helder. Dan in april denk je, heb, we hebben ze het helemaal voor elkaar. Is er een sponsor die zegt, ik garandeer drie jaar eredivisie basketbal. In Den Helder. Dan denk je een leuke ploeg bij elkaar te hebben. Open je tegen Leiden. En word je helemaal van het hout gespeeld. Hier in je eigen sporthal. En uh, dat merk je ook in de hal. Hij zit keurig behoorlijk vol. Deze uh, sporthal die van Den Helder zelf is. Van de sponsor zelf. En, uh, maar de sfeer is er niet. Er is gewoon totaal geen sfeer. En dat heeft alles te maken met het feit dat de thuisploeg absoluut kansloos is tegen een van de titelkandidaten van dit seizoen. Want dat is Leiden natuurlijk. Dat is het samen met Den Bosch. Misschien zou Zwolle zich daar wel bij kunnen melden. Dat is uh, een outsider, zeggen de kenners. Zeg ik er dan maar even voorzichtig achteraan. Die uh, zouden zich kunnen gaan mengen in die tweestrijd die er eigenlijk al jaren is tussen Leiden-Den Bosch. Groningen zou zich daartussen kunnen melden. We beginnen aan het het vierde kwart kansloze wedstrijd voor Den Helder. Ze gaan verliezen. De vraag is alleen hoe hard gaat Leiden deze eerste wedstrijd laten aankomen in Den Helder. Op dit moment aan het begin van het vierde kwart is het 66-34. Met de 0-1 stand in Zwolle kan het nog steeds alle kanten op Het Bas Ja en dat zingt Herikles uiteraard totaal niet. Omdat die ploeg voelt dat het al lang afstand had moeten nemen. En ze krijgen opnieuw in de laatste drie minuten twee hele grote kansen. Peter Bos wordt er moedeloos van denk ik. Eerst is er een goede actie van Armateros aan de linkerkant. Die draait naar binnen, geeft de bal voor het doel. Daar staat Duarte, die schiet ineens, verneindig, maar wel naast. Van heel dichtbij trouwens. En zo even een actie aan de andere kant, via Gaurier. Die eerst inhoudt als de tegenstander eigenlijk twee, drie keer voorbij moet. Vervolgens toch een aardige voorzet afleveren bij de tweede paal. Glijdt Teros naar de bal, maar die glijdt hem in het zijn net. Zo lijkt hier Kles Schaapjes nou ja, niet op het droog te hebben. Maar in ieder geval wel weer de rug gerecht. En besloten heeft dat ze... De wedstrijd weer naar zich toe willen trekken. Want dat waren ze toch even kwijt. Nu een overtreding van Arme Teros gemaakt op de Zwolse helft. Dat levert dan uiteraard een vrije schop op. Die via Aafjes naar Aschenten gaat. En zo mag Zwolle dan komen. Bos gaat er maar weer eens bij staan. Want die zal toch een raar gevoel over hebben gehouden de wedstrijd tot dusver als de diepe bal van Zwolle vertrekt naar de rechterkant van het veld waar Narsing kan oppikken. Die draait en die draait en die kijkt en die geeft uiteindelijk de bal aan Benson in het strafschopgebied. Die geeft hem mee aan komende mensen. Moktaar wordt hij daar te vol gebracht. Nee zegt scheidsrechter Higgler. Daar is niets aan de hand. En dus komt er geen strafschop en mag Herakles uitverdedigen. En staan nu ook de mensen, de trainers van Zwolle uiteraard langs de deurkoud en zeggen ze hey was dat toch echt niet wat. Dan gaan we eens kijken. Ja, nou ja, je kan toch veel zeggen van Paljits. Maar niet dat hij de bal speelt de verdediger van Heracles. Die tik mok dan gewoon tegen de achterkant van zijn voeten. Dus als Higler hier een strafschop zou hebben gegeven, dan had Heracles eigenlijk niet heel veel te vertellen gehad. Maar ja, die strafschop kwam er niet. Dus is het is gewoon nog 0-1 bij volle Heracles. Op 1. Ze is 75 jaar. Maria de Haan